8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben in Moskou gedemonstreerd... tegen fraude bij de parlementsverkiezingen van gisteren. De omvang van het spontane protest was ongekend. Volgens sommige bronnen waren 6000 mensen op de been, vooral jongeren. Rond 6 uur grepen de Russische veiligheidsdiensten in. Ook werden er betogers gearresteerd, hoeveel is nog niet duidelijk. De demonstranten riepen leuzen tegen premier Poetin... en skandeerden woorden als schande en revolutie. Er komen steeds meer berichten over fraude bij de verkiezingen van gisteren. SP-Eerste Kamerlid Cox, die waarnemer was in Rusland, constateerde met eigen ogen fouten bij het tellen van de stemmen. Zo werden stapels biljetten aan de stembussen toegevoegd, terwijl de stembureaus al gesloten waren. Bestuurslid Jochem Gerrits van de auteursrechtenorganisatie BUMA-Stemra heeft ontslag genomen. Gerrits was vorige week in opspraak geraakt.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 Parlementsverkiezingen in Rusland, tik op de neus van premier Poetin... van president Medvedev, rellen in Moskou. Alexander Munninghoff, oud-correspondent daar in Moskou... voor de toenmalige Sovjet-Unie. Goedenavond. Goedenavond, schoongehoord. Bij de AWB in Den Haag. Je bent ja. in het Haagje uh, gebleven. Ja. Um, halve Rus ben je ook, hè, van, van origine. Ja, ja, ja. Mijn ja. Beide grootmoeders zijn wa waren Russinnen. Echt waar? Ja? Ja, ja, ja. Dus je hebt dat Russische bloed uh, van geen vrienden? Dat kookt af en toe werkelijk buitenmatig. Ja, is, maar is, is daar jouw liefde voor Rusland misschien wel toe te lichten? Ja, herleiden? dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En ja, goed, ik heb verder de taal gestudeerd hè, en ik ben er veel geweest. En, uh, uh, ja, het, het heeft uh, mijn hele hart. Ja. Mijn hele hart ligt in Rusland. Ja, en, en als je. Als je dat concreet maakt, uh, wat is dat? Je hele hart in Rusland op een dag als vandaag misschien? Ja, een dag als vandaag. Ik had er graag bij willen zijn natuurlijk. En ik was ook geselecteerd om daar uh, waarnemer te worden. Maar langs ondergrondelijke koude oorlogwegen... kan het niet anders noemen... heeft het Centrale Kiescomité besloten... om mij niet als waarnemer te accepteren. Dus ik mocht wel het land in, want ik heb een permanent visum. Maar ik mocht daar niet uh, waarnemen. Dus ja, toen is die uh, exercitie afgeblazen natuurlijk... Dus nou zit ik vanuit hier, eigenlijk een beetje ja, te verbijten... is misschien iets te veel gezegd, maar ik, nogmaals... ik had het graag zelf allemaal willen meemaken. En ik heb gezien dat mijn collega's van de OVSE... van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... die wel gegaan zijn, dat die toch duizenden... Ja tegen de kieswet hebben geconstateerd. Het was, uh, las ik, uh, ja, een van de, van de meest schunnige verkiezingen die er tot dus voor ooit gehouden zijn na het ineenstort van de Sovjet-Unie. Ja. Ja, zeg maar, ik voel me wel af, als, als ze je weigeren, uh, zeggen ze dan ook erbij uh, waarom? Nee, dat hebben ze niet gezegd. Het is, uh, uh, wel, ze hebben wel toegegeven dat het geen politieke reden was. Uh, dus met andere woorden, ik, uh, ja, ik, ik kan gewoon steeds weer een visum krijgen. Dat is geen probleem. Maar een, een formele reden en wat dat is, weet ik gewoon niet. Dat is. Nee, uh... Ik zou daar ontzettend nieuwsgierig naar. <laughs> ja, ja. Maar god weet je, je, je leert ook wel. Ik heb, kijk eens. Ik heb in de Sovjet tijd heb ik twaalf jaar op een zwarte lijst gestaan. Ze hebben ook nooit gezegd waarom het was. Dus dat moet je eigenlijk allemaal zelf maar uitvinden. Ja. Kan van alles zijn. Je, je zei het al. Ja, er zijn wel wat dingen aan te merken op die verkiezingen. Uh, ja. We hebben een kleine samenvatting uh, gemaakt. Een harde klap voor de tandem van Rusland, president Medvedev en premier Poetin. Hun partij, Verenigd Rusland, haalde bij de parlementsverkiezingen van gisteren veel minder stemmen dan verwacht. Er komen steeds meer berichten naar buiten over fraude. Zelf heb ik gisteren ook in stemlokalen verhalen gehoord van uh, mensen die hebben gezien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 Ja, dat wordt dan wel even geklapt. Ik weet niet waarvoor, maar je hebt het Russisch waarschijnlijk verstaan. Ja, dat laatste was wel interessant. Het was Poetin die, die een beetje afgemeten, een beetje gebeten eigenlijk hoort zeggen van... nou, dit resultaat uh, stelt ons stelt dus wel in staat om uh, de stabiliteit in Rusland uh, verder te waarborgen. En hij heeft ook gezegd, uh, uh, de uitslag geeft een werkelijke situatie weer. En eerder heeft hij nog eens gezegd, dit is wel de optimale uitslag. Dat zijn... Eigenlijk toch een beetje uh, noodkreten, als ik het zo mag zeggen. Want uh, uh, kijk eens, uh, bij de vorige verkiezingen had hij uh, drie, uh, het, twee derde van de, van de stemmen. En dus een grondwettelijke meerderheid die hem in staat stelde om gewoon zelf, althans zijn partij, zelf wetten uit te vaardigen. En nu zit hij zo'n beetje op de 50%. Ik weet eigenlijk niet eens, hij heeft gewoon... Ze hebben het gewoon ook net ja, boven net, die 50 ja, procent ja, weten. Ja, als je, als je... ja, maar dat is heel belangrijk. Heel gewoon, erg, want... Ja, ik begrijp het. Hij zit ja. net, over die vijf, of ja. net tegen die 50 aan... maar hij kan met een meerderheid van zijn eigen partij... Verenigd Rusland, kan hij door. Ja, hij kan door, maar, maar het is ook belangrijk... dat hij net iets meer dan 50 hm. heeft. Want als hij nou 49 zoveel had gehad... Ja, dan was het eigenlijk zijn hele halo, zijn glans... waarmee hij straks over drie maanden president moet worden... was dan helemaal ja. natuurlijk discutabel geworden. Zeg maar, dus... hoe, zou, hoe zou het komen? Dat hij, dat hij zoveel verloren heeft. Het idee waarom de Russen ja. zich toch de rug, hem de rug hebben ja, laten kijk, zien. Ja, kijk, de partij is eigenlijk de partij van hem: Eenheids-Rusland, zoals ik het altijd noem, naar uh, analogie van uh, eenheidsworst, zal ik maar zeggen. Eenheids-Rusland uh, was uh, uh, aanvankelijk de, de, de, de, de partij van deze uh, Poetin, die als sterke man, zeg maar, de, de Jeltsin opvolgde en ook orde in het land heeft gebracht. En daar was iedereen het aanvankelijk heel erg mee eens. Maar uh, het is steeds meer gedegenereerd tot een partij van... Uh uh, hoe heet het? Oplichters en uh, dieven, zoals we dat letterlijk noemen. Barjer Zulikov, Iwarov. Oplichters en dieven. En uh, iedereen heeft er eigenlijk gewoon schoon genoeg van. Want ja, de essentiële dingen verbeteren niet. Nee. Uh, de gezondheidszorg verbetert niet. Uh, bejaardenzorg verbetert niet. Uh, onderwijs verbetert niet. Huisvesting niet. Dus ja. Uh, en, en, kijk, er komt ook nog bij uh, dat het internet uh, neemt, nee. uh, neemt uh, sterk toe. En dat is buitengewoon belangrijk, ook voor de toekomst. Maar, wat doen Russen dan op internet uh, nou, uh, om zich van Poetin af te wenden? Nou, uh, zij discussiëren op internet... Er zijn meer dan 50 miljoen uh, internetgebruikers momenteel in Rusland. En als je weet, dus het aantal stemgerechten dat is ongeveer 100 miljoen. Dus de helft uh, kan al uh, zeg maar onderling met elkaar uh, communiceren. En ook, ja, wat ze ook doen, uh, kritiek leveren op, uh, op, uh, op, het, op het bewind. En uh, kijk, het, het, het communicatiemiddel tot dusver is altijd de uh, televisie ja. geweest. Nou, Op de, te de televisie is voorkomen de handen van het Kremlin. Daar kun je dus geen onvertogen woorden over Poetin en de zijnde zeggen. Maar dat internet neemt dat nu hand over hand over. En dat, is, uh, uh, dat heeft al menig Russisch comment commentator ertoe geleid... te zeggen dat uh, dit misschien wel de laatste verkiezingen zijn geweest... die nog door het uh, Kremlin uh, konden worden uh, georchestreerd uh, ja. beheerst. En dat de volgende dat dan eigenlijk al, ja, dat internet zijn werk doet. Nou, het wordt in die zin interessant, want in mei wil uh, premier Poetin president maart. met, of in oh, maart wil ja. hij Medvedev opvolgen als, uh, als president. Ja, dan gaan ja, ze weer ja. stuivertje wisselen, wat ze al eerder gedaan ja, hebben. Ja, en dat is ook een van de dingen waardoor mensen ook heel erg anti die partij van, van Poetin, die, die eenheidsrussen zijn geworden, want ze hebben in september gewoon, gewoon aangekondigd, uh, Poetin en uh, Medvedev van, luister, we, we gaan een rokade doen zoals een uh, <laughs> Ja, dan kan de schaker niet laten natuurlijk. De schaker maar de is in dit geval zeer tevreden. Ja. Dat dus vind ik juist, juiste. Uh, uh, dus dat, dat uh, koning en toren zeg maar van plaats uh, stuivertje wisselen. Hm. Dus dat, uh, dat hebben ze gewoon aangekondigd en gezegd van... ja, dat hadden we vier jaar geleden eigenlijk al besloten. Nou ja, dan een, een erger uh, uh, uh, minachting voor uh, uh, de gewone kiezer is natuurlijk niet denkbaar. Nee, dus tenzij, maar Alexander, denk je dat, dat de kiezer uh, nog één keer... in dat kunstje trapt uh, straks in maart? in, in die Nou ja, uh, het punt is dat uh, natuurlijk voor Poetin eigenlijk geen alternatief is. Hm. Uh, dat is als, als presidentskandidaat, maar... Uh, ik denk dat uh, voor wat betreft Medvedev de zaken toch heel anders liggen. En uh, als ik een gok mag wagen... Uh, er uh. zit toch eigenlijk aan de zijlijn... zit die minister van Financiën... die, die door Medvedev een paar maanden geleden... Ja. voor het front van de camera's... Nou, die, die is de uitgekafferd, de Kudrin, zeg. Koudrien, precies. En die is toen uh, ja, eigenlijk uh, vernederd. Ja. En dat was een hele goede event. Dat was eigenlijk een van de allerbeste ministers uh, die ze hadden. Uh, die heeft ook uh, van financiën, die heeft uh, in die moeilijke tijd... heeft hij toch het schip van staat uh, door al die, die problemen heen weten te loodsen. En uh, ik zou me niets verbazen als die goederen uh, ergens zo, uh, zo na de jaarwisseling... zich uh, gaat opmaken om uh, in elk geval de plek van Medvedev te gaan betwisten. Alexander, neem ons eens mee uh, uh, met jouw ogen als waarnemer. Want dan, ja. je bent er een aantal keren geweest, zei ja. je. Uh, waar let je dan op en hoe zie je dat er fraude wordt gepleegd? Nou, dat is vooral in de aanloopfase, dat zijn twee dingen. Je hebt uh, als lange termijn waarnemer, dan ben je er meestal twee maanden van tevoren al of zo, gaat het als volgt. Je, je, krijgt, je gaat met een collega uit een ander land, uh, je krijgt uh, daar naartoe, naar een gebied wat je zou, is aangewezen. Het zou deze keer voor mij Novosibirsk geweest zijn, dat is uh, in Siberië. Uh, en uh, dan krijg je een tolk, of je wil of niet, en een auto met chauffeur. En 500 visitekaartjes en een, uh, een mobieltje. Nou, en dan uh, ga je op de plek van bestemming... ga je uh, kennis maken met de verkiezingsautoriteiten... met alle politieke partijen... met de NGO's, de niet gouvernementele organisaties... en eigenlijk alle clubs die uh, zo'n beetje in die regio van belang zijn... Uh, iets maatschappelijks vertegenwoordigen. En overal waar je komt, luister je naar hun verhaal en je laat je visitekaartje oh, achter... Ja. waar je telefoonnummer op staat... en na een uur of twee of drie begint mm -hmm. jouw mobieltje begint te bellen. En ja, dat... dan durven ze wel natuurlijk. Ja, en dat, dat houdt ook niet meer op tot nee. en met de dag van de verkiezingen Maar ja, dan is alleen de vraag... hoe controleer je dat die mensen de waarheid spreken? Nou ja, nee, daar, moet, daar heb je juist als je auto met chauffeur voor. Okay. Dus je, je, als ze zeggen van... Uh, er wordt nou weer uh, oneigenlijke druk uitgeoefend... Mm -hmm. bijvoorbeeld in fabrieken, hè, wat heel vaak gebeurt. Fabrieken in die streek hebben altijd 10.000 of meer arbeiders. Nou, op een gegeven moment zegt de directeur... jongens, we hebben deze week een vergadering. Uh, iedereen moet komen op de werkvloer. En dan zegt hij... Uh, ja, mannen, uh, we, straks zijn de verkiezingen. We stemmen allemaal op kandidaat A. Het maakt weinig verschil, hoor. Ja. En wie dat niet doet, die, uh, ja, die, die, die zal het merken. Mm -hmm. Nou, weet je wat er dan gebeurt? Dan, dan zijn ze dus eigenlijk al oneigenlijk onder druk gezet, hè? Dus er wordt dan. Uh, uh, ja. Dat mag helemaal niet, volgens de kiezen we dit soort dingen. Dus, maar ja, dan denken die arbeiders. Weet je wat? Uh, laat, ik maar zeggen, laat ik maar gewoon op die A stemmen. Dat kan mij het ook schelen. Ja, en misschien ja, ja, ja. hebben ze wel een of ander middeltje om toch uit te vinden wat ik gestemd heb in dat, uh, heb in dat hokje. Dus dat risico nemen ze dan niet. Nee, maar worden Russen daar niet wanhopig onder of, of, of moedeloos? Want kijk, zo, gaat het, mm -hmm. nou, zo ging het uh, in de oude Sovjet-tijd, zo gaat het vandaag de dag. Nou, ik zou je zeggen, dat ging ook in de 19e eeuw ja, of zo. Dat dus, uh, ja. ik bedoel, uh, alleen waren er toen natuurlijk geen verkiezingen wat dat betreft. Nee. Maar. Uh, laat zeggen, corruptie. En dat heet, dit heeft allemaal ook met corruptie te maken. Dat, was al, dat is eigenlijk al in de hele Russische geschiedenis. Is dat iets wat niet weg te denken valt. En uh, ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Maar in de afgelopen jaar heeft met name Medvedev... die ik toch wel verdenk van uh, zeggen, echte juridische uh, stellingname. het is een, een goede jurist en zo. Uh, heel anders dan Poetin. Die uh, eigenlijk daar niet veel van wil weten. Maar Medvedev toch wel. Die streeft toch wel naar een rechtsstaat duidelijk. Ja. En die heeft meerdere malen aangekondigd van we moeten dit en we moeten dat. Maar er komt helemaal niets van terecht. Want ja, kijk, eh, democratie in Rusland, dat is ook zoiets... dat moet je ook nooit denken dat een westerse democratie daar ooit kan postvatten, want democratie wordt door de Russen... toch eigenlijk gelijk geschakeld met, met chaos. Uh, liberaal, een liberale partij. Ja, voor veel, liberaal, voor veel mensen in Rusland zijn juist de liberalen... uit de tijd van Gorbachev uh, schuld geweest... van het ineenstorten van de Sovjet-Unie. En daar, eigenlijk is die Sovjet-Unie nog steeds... Voor heel veel mensen, voor een echt grote meerderheid, is nog steeds een, een soort ja, wonderlijk verleden. waarin Rusland een, macht, <coughs> sorry, een ja. machtig en een sterk land was. Ja. En dat ze helaas zijn kwijtgeraakt door allerlei malversaties. waar de liberalen dan ook een hand in hebben gehad. Alexander, zei. wanneer ga je weer terug? Nou, zo spoedig mogelijk. Ja. Uh, maar ik denk. Uh, nou, ik ben volgend jaar. Ik ben reisleider ook. Oh. Dus ik zal twee reizen maken. Daar ben ik al voor geboekt. over de Wolga. Oh. En, uh, eentje, ja, dat is mooi. De eentje in, uh, in mei en de andere in september. En oh. dat tussendoor hoop ik ook nog een paar keer. Ja, en dan, uh, dan ga je gewoon weer uh, door je geliefde Rusland, alsof er ja. verkiezingen <coughs> geweest zijn. En ik leer mijn klanten allemaal Russische liederen oh, ja. over de Wolga enzovoort. Ja, prachtig. prachtig. Ja. Nou, kun je, ik durf bijna niet te vragen. Kun je één, één, twee zinnen uh, laten horen? Wat, wat leer je <coughs> ze dan? Wat? Wat? wat leer je ze dan? Wat voor uh, mooie songtekst. Nou, uh, zingen wij. Uh, ik denk dat ze zich doodschrikken bij de ANWB... als ze dit horen op de gangen daar. <laughs> Dank Alexander. En een uh, goede thuisreis. Ik hoop je aan boord te zien. Dag. Dag. Tot half negen, twee dingen. Het Govert van Braco. Arnold Jans ja, Geer, goedenavond. goedenavond. Dat is wat hè, zingende correspondent. Ja, ja. Oud-correspondent in Rusland. Ja, ik ken ook één liedje hoor. Nou, laat het uh, horen dan. Nou ja, de tekst alleen hè. Wat zing je nu? Uh, niets wordt gehoord aan het ritselen der bladeren. of zoiets. Nou, hoe kom jij daaraan? Nou, een van mijn beste vriendjes op school was uh, een gevluchte Wit-Rus-matveef. Uh, het heette Tenminste, zijn vader was Joegoslaaf. Dus, uh, Tijdens de opstand of zo, uh, of uh, ja, gevlucht daar. En uh, uh, daar heb ik mee op school gezeten en uh, veel mee opgetrokken in Amsterdam. Waar we woonden op de Albert-Kuip. Kijk, zijn we twee zingende uh, gasten vanavond. Wat ontzettend aardig. En, en in het Russisch. Uh, we hebben je gevraagd, uh, Arnold Jan, documentaire maken van beroep, mag ik zeggen natuurlijk, hè om eens wat te zeggen over het sunne -Klaas ritueel dat zich afspeelt, misschien wel op dit moment... of althans in ieder geval in de vooravond, op het eiland uh, Ameland. Wat is daar aan de gang? Op, uh, op dat eiland, niet alleen daar hoor, op alle Wadde-eilanden... Uh, is het uh, oude Sinterklaasfeest. En dat is dus al een onderscheid tussen ons Sinterklaasfeest... Oh. en het oude Sinterklaasfeest. Oh, het ons Sinterklaasfeest is al heel oud, geloof ik. Ja, maar het is allebei uh, dezelfde wortel, dezelfde oorsprong... Alleen het is daar veel oorspronkelijker nog. Uh, want wij, bij ons is het heel erg vermengd met de rooms-katholicisme. Met de bisschop van Mira. En daar komt die bisschop van Mira uh, zelfs niet aan te pas. En ze hebben liever dat hij uh, weer gauw oprot. Smiddels als hij op de school voor de kinderen is geweest. Ja, maar dit heet sunnen, Klaas. Ja. Wat een gek woord. Ja, ik, dat valt mij ook op. En op, uh, op de schelling heet het Sunderum. En dat schijnt te betekenen. Uh, zon weer om, want daar is een plek die heet Landerum. Het zou, en in mijn optiek is het ook een zonnewindenfeest. Ja, uh, dan laten we even uh, luisteren hoe het klinkt op Ameland tijdens uh, Sunneklaas. Ja, Die ja. huilende kinderen. Ja. Angstige geluiden. Bizar. Ja, maar het is. Een, uh, het eerste is alleen uh, van uh, Ameland. Dus dat gebrul. Maar niet die huilende kinderen. Oh. Dat is op, in Oostenrijk. Dus dat is. Uh, maar het heeft wel verwantschap, denk ik. Het heeft uh, heel veel verwantschap. Uh, het zijn allebei. Uh, uh, oeroude feesten. Uh, ik denk. En van ver voor de Bisschop van Mira. Dus van ver voor 300 ongeveer. Uh, en het. Uh, het, het bijzondere van het feest op Ameland is dat het nog, um, dat het nog bestaat. Dat ja. het, dat het um, een vorm heeft die uh, heel sterk lijkt, denk ik, op zoals het um, duizenden jaren geleden was. Laten we eens naar de vorm kijken. Wat gebeurt er? Ongeveer uh, tijdens het invallen van de avond. Uh, blijven er zijn de vrouwen in huis. En buiten gaan de mannen met lakens om, uh, rond. En met stokken gewapend. En met hoorns. Blazen op uh, buffelhoorns. Ja. Uh, dat geeft een heel onheimisch en geheimzinnig uh, gevoel. Vooral omdat het zo'n geïsoleerde plek ook is. Dan, mogen de dan gaan de straatlantaarns weer aan. Die waren uit. Mogen de vrouwen naar open huizen, cafés. Maar hebben dat de vrouwen in de tussentijd niet naar buiten mogen? Die mochten niet naar buiten, nee. Waarom niet? Is daar een verklaring voor? Omdat het een uh, mannenritueel is. Ja. Het, is uh, het gaat om de vrouwen eigenlijk. Als de natuurlijk. vrouw toch op straat komt. Eigen, dan uh, wordt ze naar of... hu huis gejaagd. Oh, ja. zo, daar gaat ze. Ja, Dat is een soort avondklok is er eigenlijk. En het begint altijd bij het ondergaan van de zon, omdat. Uh, uh, de dag begon bij de oude Germanen ook bij het ondergaan van de zon. Nou dan. Uh, is een uur is het stil, gaan, de, gaan ze naar de huizen. Dan wordt het heel stil, dan gaan de straatlantaarns weer uit. Dan zijn alleen die open huizen. En dan hoor je in die huizen die vrouwen zingen. Uh, smartlappen, maar ook Sinterklaasliedjes. Een soort uh, verlangend uh, geluid uh, bijna. En dan zijn die mannen die in lakens gehuld waren... die zijn veranderd in Sinterklaassen. Uh, zeer uh, uh, onheilspellende figuren. Uh, ze hebben maskers voor hermetisch gemaskerd, ze hebben soms grote hoofdtooien... ze hebben mantels om uh, en ze hebben stokken bij zich... en ook weer die hoorns. Ja, maar jij hebt het ooit gezien, hè? Je, je bent er geweest. Ik ben er een aantal keer ja. geweest. Zeg maar, hoe, wat voor indruk maakt dat dan op je? Ja, want je bent een buitenstaander. Wat uh, denk je dan? Ja, Je krijgt het gevoel alsof je een soort gat in de tijd kijkt... of je, of je weer ergens aanwezig bent van iets wat uh, of je in een tijdmachine bent gestapt, of je iets van duizenden jaren terug ziet. Ja, echt heel ver terug inderdaad. Ja, niet alleen daar hoor, trouwens, maar ook in Oostenrijk en mm. nog meer geïsoleerde plekken. Maar het klinkt bijna uh, uh, man is baas, vrouw wordt onderdrukt. Nee, dat is niet zo. Uh, kijk, wij bekijken alles natuurlijk vanuit ons perspectief. En uh, ja, sinds vrouwen emancipatie en zo zijn, die, uh, zijn, is dat allemaal nog weer scherper, uh, meer aangescherpt. Mm. Uh, ik denk dat het geen uh, onderdrukking uh, van de vrouw is... maar ik denk dat het een uh, vruchtbaarheidsriete is. Ah oh ja? Ja. En daar heb ik allerlei ja, aanwijzingen voor. Maar iets meer precies, wat is dan de vruchtbaarheidsrite? Uh, Nou, wat, er gebeurt wat moet die vrouw, is... vrouw dan ondergaan? Nou, Wat er gebeurt is, als, uh, als die vrouwen binnen in die open huizen zijn... waar de deuren overigens open staan en veel licht brand binnen... dan komen hele hordes van die Sinterklaassen binnen... en die tikken voor die vrouwen op de grond. En... Uh, dat is ge een gebaar wat betekent dat die vrouwen over een stok moeten springen. Daarop dat die eilanden weten ze heel goed dat een stok een vallensymbool is. Uh, die vrouw moet over de stok springen... en uh, die mannen uh, uh, zijn, hebben een soort magische invloed op de hele, op de hele situatie... En door het te vergelijken met andere feesten, in, uh, in, bijvoorbeeld in uh, Oostenrijk en zo... waar ook het slaan van de vrouwen vruchtbaarheid betekent... Uh, kun je, kom je tot die conclusie. Uh, uh, ik, ik ben ook op een Duitse eiland geweest... waar vrouwen hardhandig met een koehoorn worden geslagen. En uh, ook daar uh, is het een, uh, een vruchtbaarheidsgebruik. En die vrouwen ondergaan dat ook gelaten dan? Ja. Of die denken dat hoort erbij, vooruit Maar ja, het is ja. één keer 5 december en het duurt maar 2,5 uur, uur of zo. Nee, ze vinden het zelfs een hele eer. Uh, in ons Sinterklaasfest zit ook uh, die rieten van uh, de huizen bezoeken. En dan geeft het, brengt het zegen. Ja. Je moet dus heel blij zijn als die Sinterklaas. Ja, kom. maar niemand zegt tegen, tegen ons op 5 december, als je toevallig buiten loopt, uh, vooruit naar huis, dan slaak je terug. Nee, maar we hadden, we hadden wel een aantal jaar geleden nog een Piet die met een roes doet. Ja, maar dat is, ja, dat is, dat is bijgepolijst natuurlijk. Dat is bijgepolijst, Maar daar ja. niet, daar nee. houden ze dit dus in stand. En daarom vind ik het juist zo uh, belangrijk en interessant. Ik vind, uh, dit zou tot, eerder tot werelderfgoed verklaard moeten worden... dan ons vasteland. land ja, wat, wat, wat, daar gaan we nu wel, uh, dat gaan, gaan we nu wel proberen, hè? Sinterklaas ja, ja, ja. Uh, ja. immaterieel erfgoed. ja. Maar ja, ik heb een heel boek over geschreven. Ja. En ik heb dus al die vergelijkingen gemaakt. Ja. Ja. ja, nou, dat is interessant. Want je denkt, Ameland, een eiland, ze doen een beetje raar. Maar oké, okay, het is een geïsoleerde bende daar. Dus ik overdrijf nu en ik bedoel het uh, natuurlijk heel, heel goed. Maar dan denk je, ach, laat ze hun gang maar gaan. Want uh, het waait niet over, maar het heeft wortels. Dus elders op het uh, continent. Ja, je moet zeker ze hun gang laten gaan. En uh, uh, het, het, uh, het is een soort levend... Uh... Um, ja, le levend reliquie uit. De, uh, Kijk, wij zijn al gewend ons, uh, ons heden, ons, ons verleden uh, te reconstrueren aan de hand van botten en, en, en vuistbeilen. Maar dat zijn de dingen die door de tijd die niet aangetast worden. Maar er zijn nog meer manieren. En ik heb gevonden dat die levende rituelen ons kunnen helpen bij de reconstructie van hoe wij eigenlijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. Ja, want wat je nu op Ameland zojuist beschreven hebt... Hè, en op dat Duitse eiland, ik meen dat dat Bork Borkum is, hè, daar, mm -hmm. daar gebeurt het ook. Dat vind je dus ook elders... Waar vind je dat nou specifiek in Europa? Op geïsoleerde plekken. Noem ze eens. Nou, bijvoorbeeld eilanden. Maar zelfs op Mallorca, zelfs op Cyprus. En hoog in de bergen. Ik ben dus op een... Uh, uh, uh, ik ben ook vorig jaar weer geweest, na zoveel tijd, op een plek waar grote rituele vechtpartijen zijn, door gemaskerde figuren ook tussen ongemaskerde, en dan staan de twee ambulances klaar om de gewonden af te voeren, uh, gelukzalig bloedend. En die, die, uh, die legers die worden aangevoerd door Sint Nicolaas. Ja. En dat is ergens bij de Oost, bij de Zwitser, uh, nee, zeg ik uh, Italiaanse grens. Maar die mensen doen daar dus met volle verstand en met veel plezier aan mee. Ja. Die partijen. Ja, maar het was ook vroeger wel gebruikt dat er op de kermis uh, eens lekker gemat werd. En dat komt eigenlijk uit diezelfde uh, cultuur. Hoe lang duurt het op, bijvoorbeeld op Ameland, uh, dit ritueel? Want het begint uh, uh, s'avonds om een uur of vijf op 5 december. Ja, als het donker wordt. En het, uh, het duurt wel tot een uur of elf, twaalf. Maar er zijn ook hardnekkigen die blijven dus de hele nacht met die op die hoorns blazen. En die gaan het hele, hele dorp uh, zo verkeer rond. Arme toeristen, toerist, want Ameland is ook een toeristeneiland? Er komen geen toeristen. Er mogen geen toeristen komen. Men uh, houdt het uh, tegen. Men is natuurlijk heel erg bang dat. Uh, dat als uh, zeg maar het moderne denken daar lucht van krijgt. dat, uh, dat het feest dan. Uh, dat, dat, er veel, dat er veel mensen op afkomen. Maar dat het feest ook uh, door, ja, door een van de ambtenaren of zo. Uh, onder de loep genomen wordt. Het staat op heel erg op gespannen voet met onze tijd. Ja. Ja, Kijk wat... daar iets in, in, in, in, uh, in, in Oostenrijk. Ik kan me niet anders voorstellen dat er af en toe ook doden vallen. Echt waar? Ja, omdat, uh, omdat ik, ik heb mensen over de kop zien vliegen en op hun hoofd belanden. Ik heb het gefilmd allemaal. Hmm. En ik ben er een documentaire over. Aan ja. maken. Ja, wat uh, ik meen inderdaad, is die documentaire zou toch bij de NTI worden uitgezonden? Ja, die zou bij de NTI worden uitgezonden. En uh, het zou zelfs uh, vanavond zijn ja. uitgezonden. Maar de netmanager heeft het tegengehouden. Weet je ook waarom? Uh, omdat wij in een managerscultuur uh, liggen. Ja, maar ik bedoel, hij zal toch ook... Ja, nou, hij, he, he, het is Meningen, mij niet. Of wat is de reden waarom je Rusland niet hier mag? Wat is de reden waarom de documentaire niet... Omdat, mag dat, uh, dat is mij niet verteld. Nee? Waarom niet... Uh... Kijk, het, uh, het, het is een heel controversieel uh, feest ook. Het uh, ja. heeft Germaanse wortels... Er zit van alles achter. Er, zijn, er is een geloofsstrijd. Is daar vooraf gegaan. Uh, ik weet het niet. Nee. Ik, ik weet het niet, maar ik ga die documentaire sowieso maken. Uh, en uh, al doe ik hem. Uh, ik, ik, ik, ik monteer zelf. Dus, uh, en ik heb heel veel gefilmd al. Alleen jammer genoeg kan ik vanavond niet. Ergens zijn waar ik graag wil zijn, omdat het geld uh, opraakt. Waar had je willen zijn vanavond? Nou, ik had, uh, ik had wel opnieuw naar dat Duitse eiland willen gaan. En ik had ook wel naar Mets geweest, wild. Uh, Ik had ook wel weer naar Oostenrijk gewild. Mm. Uh, en ik wil heel graag met oud en nieuw naar Macedonië. Wat gebeurt daar dan? Daar zijn uh, mensen met uh, mannen die in trance raken. Met zwartgemaakte gezichten. En uh, dat komt ook uit dezelfde achtergrond, een shamanistische cultuur. Dus men heeft verschillende vermommingen gehad. Zwart, beroete, met het roet uit de schoorsteen. Ja. En ook diervermommingen. Op heel veel plekken wordt Sint-Nicolaas begeleid door dierfiguren. God, wat gebeurt er veel op de wereld waar we eigenlijk niet van wisten? Ja, maar zien zie mijn ja, ja, ja, zie documentaire. Maar dan, ja. uh, dat, dit hier wisten wij ook niet van, maar nu, nu is er een stukje in de volksmond gekomen... En wat ik dus eigenlijk wel een beetje jammer vind... en wat ze zeker daar op Ameland ja, ook Ameland jammer vinden vindt. ze dat niet leuk, hoor. Nee nee, de nee, nee, nee. Nee. nee, nee, nee. Want die houden dat liever voor zichzelf. Inderdaad, voordat uh, een zo'n verlichte buitenstaander aan begint te knagen. Hè. Want dat is ook een angst natuurlijk. Ja, en ook dat, het, uh, dat men aan de oppervlakte uh, uh, alleen maar ze kijkt. En niet de diepgang ervan nee. in, in ziet. Want het zit heel diep bij die mensen. Arnold-Jan ik dank je wel dat je ons wat wijzer wilde maken... over Sunne -Klaas. Vanavond nu, op dit moment aan de gang... Op Ameland moet je zeggen, en niet in, maar op Ameland, het is een eiland. Morgenavond zijn er weer uh, Twee Dingen, Alice de Bruin. Onze site dingen.nl geeft u meer informatie over de onderdelen van vanavond. U kunt ook uw reactie achterlaten. Zodanig. BNN Today, Willemijn Veenhoven. En uh, waar gaat het over? Ken je de nieuwe kids, Govert? Ja, natuurlijk. Ja, dat is, nou, ja, natuurlijk. Ken je de nieuwe film al? Nee, kan niet, want die is nog niet uit. Nee. Maar ik heb hem vanochtend gezien. Echt waar? Heb je hem stiekem gedownload? Nee, nee, oh. pers, uh, persview. Ik even, dat en, wij illegaal uh, bezig waren? Nee. Yeah. Kom zeggen, ik weet niet eens hoe dat moet. Jongen, dus. Oh, casa. Ja, nee, weet ik. Maar goed, uh, ik heb hem gezien en hij is uh, niet te beschrijven hoe hij is. Een hilarisch, idioot, uh, belachelijk. Zometeen zijn de new kids hier en hoor je heel veel fragmentjes. Uh, dat en Erwin Wennemers over Job Kienhuis die naar de Olympische Spelen mag. Die zwemmer in zijn hoogte tentje. Um, nou, en nog veel meer. Blijf lekker luisteren. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester De Pla van Heerlen denkt dat de staat aansprakelijk is... voor de schade door de verzakking in winkelcentrum Het Loon. De Pla zei dit in één Vandaag. Hij baseert zich op een oude mijnwet. Die zegt dat de staat aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van mijnbouw... ook als het bewijs ontbreekt. De Russische veiligheidsdiensten hebben in Moskou ingegrepen... bij een spontaan protest tegen de verkiezingsfraude van gisteren. Duizenden Russen, vooral jongeren, waren de straat opgegaan... en riepen leuzen tegen premier Poetin. Een onbekend aantal betogers is gearresteerd. Een bestuurslid van Buma Stemra heeft ontslag genomen nadat hij in opspraak was geraakt. In po News was vorige week een telefoongesprek te horen met een componist... die geld zou zijn misgelopen doordat zijn muziek illegaal in een reclamespotje is gebruikt. Bestuurslid van de auteursrechtenorganisatie zegt in dat gesprek... dat hij er wel werk van wil maken in ruil voor een derde van de opbrengst. En de internationale gemeenschap heeft op een conferentie in Bon... beloofd Afghanistan na 2014 niet de rug toe te keren. Het land krijgt ook dan nog hulp, zodat het in 2024 helemaal op eigen benen kan staan. President Karzai beloofde de corruptie aan te pakken en hervormingen door te voeren. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 5 december, 2 over half 9. Goedenavond. België is eruit. Na de formatie is nu ook de ministersploeg rond. En dat is goed nieuws voor alle Belgen, maar zeker voor onze Belgische Radio 1-collega Koen Villet. Die mag namelijk eindelijk zijn protestbaard afscheren na meer dan 300 dagen. En dat was een uh, aardige baard. Op facebook.com/slash uh, kan je zien hoe die geschoren werd. meteen vertelt hij je uh, hoe het is om uh, geheel glad door het leven te gaan. En dan uh, van de SP-fractievoorzitter Emiel Roemer wordt gezegd dat hij zo normaal is. Hij is zelfs zo normaal dat hij uh, gewoon op pakjesavond hier bij mij in de studio zit. Rond kwart voor tien hoor je hem uitgebreid. En de Oranje Camping mag meehelpen om een nieuwe... Uh, of de baas van de Oranje Camping mag meehelpen om een nieuwe wet te maken in Oekraïne. Want kamperen, dat kennen ze daar niet. En uh, dat staat dus ook nog niet in de wet, maar binnenkort dus wel. En wat doet Joris Kreugel op pakjesavond? Je hoort het al, op de achtergrond, met Sinterklaas mee. Hé, hey, kut! we gauw de New Kids een fucking film hebben gemaakt? En het wordt vet, jongen! Bam! Wie was dat nou? Dat weet ik ook niet. Nee, weet ik ook niet. klinkt heel raar. Ja. <lacht> Leuk. Ja. Topics. Ja, dit is de update voor straks met eindelijk eens uh, een keertje geen nieuws over Ajax. Wel over Wouter Bos en de commissie De Wit. Een automobilist op de A4 zaten vanmorgen in de shit. Voor ondernemers in Heerlen was er eindelijk duidelijkheid. Die mensen, die die winkels, um, zeg maar, zijn echt een winkel kwijt. Zometeen meer na 9 uur, dan met op 5 zonder censuur. Ja, in rijpje. Ja. Vanavond de laatste, Luc. Zeker. Alla. Okay. Sure. Sportnieuws, GioLippens, op rijm? Ja, Nee, niet op Rijm. Ook geen nieuws over Ajax trouwens. Wel over Utrecht en Twente. Want de Tuchcommissie van de KNVB stelt een onderzoek in... naar de rellen tijdens en na de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente gisteren. Utrechtse supporters trokken op naar het uitvak... omdat de fans van Twente met vuurwerk hadden gegooid. En na afloop moest de politie met getrokken wapen in actie komen. Directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen... ging vandaag in overleg met de FC Utrecht, de Utrechtse politie en de gemeente. Nou, We hebben twee dingen... Besproken. We hebben uiteraard teruggeblikt op de gebeurtenissen van gisteren. Tegelijkertijd hebben we gezegd dat de trend die we met elkaar hebben ingezet... namelijk een van normalisatie, dat je gewoon weer normaal naar het voetbal komt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 Groep criminelen te maken hebben. Die zich klaarblijkelijk wensen uh, misdragen rond de voetbalwedstrijden. En die groep moet uh, uh, er um, ruksiekloos worden uitgesneden. Hoort niet in een stadion thuis. En die moet echt weg. En daar zullen wij de volgens KNVB alles aan doen. Nou, nu gaat de tuchcommissie dus aan het werk. Die gaat het gedrag van de twee supportersgroepen onderzoeken. Samuel Sheyman is door de KNVB voor drie wedstrijden geschorst. De verdediger van Excelsior kreeg zaterdag in de wedstrijd tegen Ajax rood voor een tackle op Soleimani. Woensdag in het restant van de gestaakte mistwedstrijd tegen Ajax. Mag hij nog wel meedoen? De Nederlandse hockeymannen die hebben ook hun tweede wedstrijd op de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland gewonnen. Oranje klopte Duitsland met 3-2. Bakker, Hertzberger en Hofman maakten de Nederlandse goals en bondscoach Paul van As was er erg blij mee. Dat is een uh, terechte overwinning. Laten we daarmee beginnen. Het was ook een zwaar bevochten overwinning en uh, mooi. We hebben de tweede helft echt gevochten als leeuwen. En uh, uh, ja, dus ik vond de, de sportemotie die we vandaag hebben gezien, uh, daar ben ik ook zeer, zeer, zeer content mee. Vannacht speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Bij een gelijkspel plaatst Oranje zich voor de volgende ronde. En dat is weer een poolfase. En de resultaten uit de eerste pool gaan dan mee. Daar gaan we het vanavond allemaal over hebben in Langs de Lijn. Ga jij naar de Oranje Camping van de ik zomer? Ik denk het niet. Nee. <laughs> ik zie de paniek in je ogen. Nee. nee, nee. nee maar ik oh, nee, jij denk gaat dat ik het... lekker hier blijf. Ja, maar Daarna jij gaat het het natuurlijk naar de Tour genoeg. ook. Ja, ja dat, is waar, dat is waar. Nou, dan uh, niet voor jou, maar voor al die andere mensen... die Heel het wel fijn. interessant vinden hebben. het erover. Radio erover. 1. PNN Today. Ja, want we weten natuurlijk waar onze jongens komende zomer voetballen. Namelijk Garkov, Oekraïne. Dus uh, tijd om je vliegtickets en een plekje op de Oranje Camping te boeken. Maar hoe gaat die Oranje Camping eruit zien? De organisator van de Oranje Camping is Joko de Wit. Joko, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel uh, boekingen hebben jullie binnengekregen de afgelopen dagen? Nou, aardig wat. Nu uh, hebben we de eerste duizend nachten, zeg maar, als je het terugrekent. eerste duizend nachten? Ja. ja. ja nou, daar dat dat kan nog meer bij, zou ik, zou, zou ik denken. Absoluut. Ja, er nou ja, was natuurlijk veel gedoe, hè? De, de, de, de, de, aardig wat gedoe de laatste dagen over de prijs, um, 135 euro per persoon per nacht op die camping, dat is ruim drie keer zo duur als vorig jaar in Zuid-Afrika. Dat is uh, toch wel een beetje lastig voor veel mensen, denk ik. Dat klopt, het is ook niet helemaal waar wat, uh, wat er geschetst is. Uh, het is niet 135 euro per nacht, maar 270 euro voor een arrangement van drie dagen. Ja, dat maar, maar dat, dat is twee nachten, dus dat is hetzelfde. Ja, nee, dat is niet helemaal waar. Dat, uh, maar goed, dat is wat uitleggen. We hebben dat wel uh, geprobeerd uh, vandaag, uh, om in ieder geval te stellen waar dat nou vandaan komt. Maar goed, het is in ieder geval alsnog veel duurder per nacht dan in Zuid-Afrika. Hoe komt dat toch? Dat is een feit. Nou ja, uh, de, de belangrijkste reden is dat je in Zuid-Afrika geweldige campings hebt. Uh, waar je aankomt rijden met een camper, je stopt je stekker erin en je bent klaar. Uh, en in dit geval moeten wij van, uh, wat eigenlijk een dagrecreatiegebied is, een, uh, een camping gaan maken... die uh, in onze ogen een minimum uh, faciliteiten moet dus hebben die ook in... Uh, Zuid-Afrika en Friesland waren. Ja, want je hebt en dat. Kost dat... Veel geld. Je gaat het doen omdat het eiland daar in de rivier de Garkov. Heb je ja. al over verteld, gaat super mooi uitzien. Maar daar is dus nog helemaal niks, begrijp ik? Nou, niks is niet waar. Er is in ieder geval stroom en uh, voldoende tijdstroom. En er is uh, uh, watertoevoer. Mm -hmm. uh, en vandaar gaan we allemaal bouwen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld watertechniek uit Nederland moet, want dat is het enige land in Europa die dat kan. Uh, er moeten douches, toiletten, et cetera, moeten die kant op. En uh, ja, met name aan de, aan de uitstraling van het geheel moet veel gebeuren. Ja, en dat kost nou eenmaal geld, kennelijk? Ja, onder andere. Maar nou, ook de transfers, de ontbijtjes, de, de Nederlandse receptie, de artiesten die in geloof moeten worden, het personeel. Uh, ja, maar dat, maar, dat, toe, dat, dat, is, maar het, dat was natuurlijk in Zuid-Afrika allemaal ook zo, dus dat is het verschil niet. Het, het is hoe je het tegenaan kijkt, maar uh, ja. nee, het is, het is duidelijk dat het heel duur is en daar zijn het helemaal mee eens. Ja. Uh, en wij hopen ook heel erg dat we die prijs kunnen drukken. En met name door een, een aantal uh, sponsoren aan ons te verbinden. Ja, want als je er nog meer sponsoren bij uh, krijgt... dan hebben de mensen die nu al een kaartje hebben gekocht... krijgen dan een gedeelte terug nog. Ja, we hebben een heel, een heel model uh, van tevoren al bedacht. Waarbij het eigenlijk gaat op dat partijen die, die iets met, met Oranje Camping zouden willen... dat die meerwaarde voor de gasten leveren. Nou, die partijen hebben allemaal gezegd, laten we eerst de loting afwachten. En vandaar gaan we verder kijken. En dat gebeurt nu. En uh, aan wie moet ik dan denken? Dat kan ik niet zeggen. Het zijn heel veel. Ja, uh, artiesten en zo. Hey, nog eventjes. Um, um, jij bent daar in Oekraïne geweest. Daar hebben ze niet heel veel campings kennelijk. Want dat hele kamperen moet nog een beetje uit de grond gestampt worden. En dan is aan jou gevraagd of je meeschrijft aan een soort kampeerwet. Hè? Ja, ja, dat was echt heel bijzonder. Dat was in, uh, eigenlijk de tweede keer of derde keer dat we er waren. In, uh, in Kiev. In een grote ministerzaal werden uh, we neergezet. En uh, eigenlijk kwamen er twee vragen op tafel. Van joh, kunnen we op, op korte termijn nadenken over regelgeving over fancams? En op lange termijn uh, ja, hoe kamperen in de Oekraïne kan bijdragen aan het ontwikkelen van toerisme daar. En heb je allemaal hele nuttige dingen gezegd? Nou, beetje wel. Gelukkig is dat <laughs> mijn, mijn opleiding geweest. Ja. Ik heb Sustainable Development gedaan in Breda. Uh, dus ik zei ik daar heel leuk van vragen. Heel leuk. En uh, We hebben een aantal uh, hogescholen in Nederland gevraagd om daarover mee te denken. En uh, dat gaan we ook even doen. En noem eens één ding wat je ze hebt aangedragen, waar ze blij mee waren. Nou ja, bijvoorbeeld heel simpel de, de ratio van, van toiletten ten opzichte van een aantal personen. En dat oh. is een... Uh, ja, in, in Nederland was dat vroeger heel duidelijk... Uh, zeg maar 1 op 100 bij festivals en 1 op 60 bij, uh, bij campings. Ja. Uh, dat zijn details die fijn zijn om te weten. En dat is nu nog steeds zo? Nou ja, wij, wij kijken daar wat anders tegenaan. We ja. nee, hebben een, een hogere ratio, zodat je minder lang hoeft te wachten... mocht het uh, mocht een topdruk te zijn. Ja. Uh, maar het gaat met name om gewoon, ja, hoe, hoe, hoe integreer je een camping in de omgeving. Ja, en betere biertaps, want die zijn nu te langzaam daar, begrijp ik. Nou ja, ik vind dat een... Ja, iets wat eigenlijk op EK en WK slecht geregeld is. Waarbij fans uh, in de stadion, dan wel uh, de fanfest, uh, gewoon heel lang moeten wachten op, op een bestelling. Ja. En dat, dat beïnvloedt de sfeer meestal wat, wat negatief. Als het gewoon lekker snel gaat, is iedereen blij en uh, blijft het Ja, ja. <laughs> kan ook weer anders uitpakken natuurlijk, als iedereen ja, als de, taps, de, de taps, taps heel neergeven. snel werken. Maar goed. maar goed, dat soort dingen ben jij ze dus daar aan het verstand aan het peuteren hoe dat allemaal beter kan. Succes ermee, Jokker de Wit van de Oranje Camping. Dank je wel. Dank je wel, fijne avond.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 The best things in life for show sure. oh, oh. all is magic and it gets me up uh, uh, again and again and I feel like I'm flying Ooh, crazy vibes. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Now, the biggest battle ever known to man will come to a theater near you. It's a kind of combo. I'm going to go and take a guy's cat door and then the homo team van de way. HOMO! versus Skando. Ik had niet gezegd dat ik moest oprotten. Kom nou, jongen! Kom nou, jongen! En wil ik kut met de man! Echte vies! En als wij winnen, kom ik nooit meer gemaskerd, jongen! Nooit meer! Jullie gaan eraan. Allemaal! Ja. De trailer van de nieuwe New Kids film New Kids Nitro. En, uh, nou, in de kort de synopsis. De New Kids krijgen in deze film ruzie met jongens uit het naburige dorpje Schijndels, Ze komen zelf natuurlijk uit Maaskantje. Ondertussen moeten ze ook nog zombies bestrijden in Friesland. Een heel verhaal. Het vorige deel trok meer dan een miljoen bezoekers. Dus nou ja, de verwachtingen zijn behoorlijk hoog gespannen, kan je wel zeggen. Komende donderdag gaat hij in première. En vanochtend, toen kon ik de film al zien... en sprak ik daarna met Stefan Haars, regisseur, schrijver en één van de New Kids. It's... Ja, heren, ik ben hier dus op de persconferentie van New Kids Nitro, de nieuwe film. En het is, wat is het, 12 uur ochtends. Dit is voor mij ook vroeg, ik ben net wakker. Tering, wat een film. En dat voor ochtends. Ja, heel leuk. Dat we hem ochtends uh, aan je hebben mogen laten zien. Dit is niet een film waar, waar je als doorsnee bioscoopbezoeker, denk ik, ochtends naartoe moet, hè? <lacht> Ligt eraan, wat voor stemming je bent. Ik weet niet, is hij, is hij zelf onsmakelijk? De eerste keer dat je hem zelf zag, wat dacht je? Nou ja, we zijn er een jaar elke dag mee bezig. Dus ja, de eerste keer dat je hem zag, uh, dat is eigenlijk het moment zeg maar, dat hij dus eigenlijk helemaal af is. Dat je een jaar lang elke dag eraan gewerkt hebt en dat hij dan uh, uiteindelijk af is. En dan ben je gewoon echt gewoon super blij dat hij gewoon eindelijk af is. Maar uh, nee, ja, we zijn, we zijn echt super trots. We hebben iets gemaakt wat, uh, wat wij twee keer zo tof vinden eigenlijk dan de eerste film. Dus, uh, en dat was ook altijd onze insteek, zeg maar. We hebben de lat heel hoog gelegd voor onszelf. Um, en. Uh, en, en als, als, als we nog gewoon naar onszelf kijken, wat we er zelf van vinden, dan hebben we dat gehaald. Dan uh, zijn we nu super blij en trots. En waarom is die twee keer zo tof, vind jij? Ja, omdat het gewoon verder gaat, zo maar zeggen. Het is, um, waar deel 1 stopt, daar begint deel 2 letterlijk. Um, maar ook, uh, ook voor ons, zo maar zeggen. Uh, nieuwe grappen, meer grappen. Uh, er zit gewoon veel meer in. Er zitten heel veel nieuwe, verse ideeën in. Uh, gewoon grappen waar we heel veel zin in hadden om die. Om die te gaan filmen, ik maar zeggen, die hebben we allemaal kunnen doen. Waar dus. aan mij aan, jongen? Hoi, welke Met die oma wagen van, hoe? Wat? Don't a multi! Miek! Als ik dit zie, denk ik, jullie hebben een droombaan. Leuker dan dit wordt het niet. Ja, dat dacht ik vorig jaar ook al. En dit was ja, dit jaar wel overtroffen. Zeg maar. als, als je ziet wat er elke dag gebeurt op de set... en hoeveel shit er kapot gaat... dan sta ik nog wel rot te lachen achter de Wat gaat er allemaal kapot? Alles. Overal waar we komen is het heel. En dan gaan we weg is het kapot. En dan ruimt iemand dat op. Het ja, is echt dat is, al tien jaar lang de droom om dit ooit te doen. En uh, nu zijn we het aan het doen. Wat was een moment, je zegt net we hebben een jaar over gedaan. Wat was een moment, kan je dat nog herinneren dat je dacht dit is zo te gek om te maken? Nou ik moet zeggen als je op een gegeven moment op een locatie staat met uh, een paar honderd man figuratie die eruit zien. Uh, uh, als zombies en je bent daar uh, nou ja, een shot aan het draaien gewoon een eigenlijk gewoon een, een close-up shot van, uh, van gerry bijvoorbeeld die dan uh, iets zegt of weet ik veel. en met die production value gewoon van die grootheid van die setting dat dat, dat dat al dat het zo vet is weet je wel dat je gewoon denkt, zit het staat hier gewoon allemaal omdat we dit ooit bedacht hebben weet je want het is, het is natuurlijk allemaal heel makkelijk bedacht in, in eerste instantie weet je wel je denkt van ok, dit, dit stof en dan ja dan moet het gewoon dat betekent vanaf het moment dat je het opschrijft dat dat gewoon gedaan moet worden, zullen we maar zeggen. En dat is echt belachelijk veel werk. En, uh, en dat is gewoon heel vet als je daar dan staat en het aan het doen bent. Ik heb er wel eens een film gezien, jongen. Dat is een vampier. Zo doen we dat, jongen. Recht is Max, veilig kutvries. Even een laatste vraag. Ze um, dus doen we weer wat BN'ers mee. Uh, Peter Faber doet bijvoorbeeld mee. Zegt zeg zo iemand meteen Ja. Ja, Peter Faber vond het tof uh, uh, om mee te doen. Maar Peter Faber zetten wij niet in als een BN'er. Uh, hij is een acteur ja, ik bedoel, met een, echt een, een hele dikke filmgeschiedenis. En dan, en dan ja, vinden wij het gewoon heel vet om hem te vragen als acteur. We zeggen. Dus dat doen wij niet omdat hij bekend is. Maar omdat we hem gewoon uh, eigenlijk heel vet vinden. En Corrie Konings? Die zou ik meteen... Uh... Nee, ja, Jullie zijn verantwoordelijk voor haar opleving, ja, ja. hè? Dat is fantastisch. Ja, nee, nee Corrie Konings uh, die moest, wel, uh, die moest wel even nadenken. Maar dat was eigenlijk vooral over de tekst van het, uh, van het nummer. Um, maar ja, gewoon heel duidelijk eigenlijk ik het gebeld is van nou ja, uh, het nummer heet Hoeren neuken normen werken en dat is ook wat, wat je gaat zingen en uh, dat moet je leuk vinden en uh, nou ja, ze heeft er even over nagedacht en dat vond ze hartstikke leuk en wij vinden het ook hartstikke leuk. Corrie Konings is hier binnenkort, als het goed is. New Kids Nitro gaat vanaf donderdag draaien in de bioscopen. Radio 1, The Today. Zometeen hoor je wat belspelmeisjes tegenwoordig doen in Durf te Vragen. En in de sportrubriek met Erme Wennemers. En daar komt hij net binnen, gekleed in een mooi grijze overslagvest met een rode blouse eronder heel hip, um, bellen we met zwemmer Job Kienhuis. Die uh, zit uh, 14 uur per dag in een spe speciaal tentje om nog beter te worden. Dat is hem gelukt, want hij mag uh, naar de Olympische Spelen. Hoe dat zit, hoor je rond kwart over negen. Maar eerst nu de dag van onze Joris Kreugel. Sinterklaas heb ik afgelopen zaterdag gevierd. Wat heb ik gekregen? Een muts, een sjaal, een paar wanten... en twee chocoladeletters. <laughs> en dat was het. Helemaal niks meer. Nee, heel eerlijk, we zouden het allemaal binnen de perken houden. Sinterklaas was niet bij ons langs geweest. Maar er zijn natuurlijk wel een heleboel klaarsjes in het land. En ik weet het nog vroeger van mijn oom Dick. Die speelde dat jaren. Hij is inmiddels overleden. Maar daar was hij altijd hartstikke druk mee bezig. En ik wil wel weer eens een keer even met zo'n klaarsje mee. En ik ben nu bij een soort Sinterklaascentrale in Arnhem... En er wordt heel druk gekookt, want uh, de inwendige mens moet natuurlijk ook verzorgd worden. En Sinterklaas heeft ook een stukje vlees nodig. En uh, ik zie allemaal pietjes roken. Ze zijn even aan het bijkomen. Maar zometeen mag ik met Klaas, of is het nou Theo? Nee, hij heet nu even Theo, want hij heeft zijn pak uitgedaan mee. Theo is gewoon eh, vermomd als burger. En eh, treed treedt pas over een uh, uurtje als Sinterklaas op. Dan wachten we even op de metamorfose, want ik wil wel mee met de echte Klaas en niet met Theo. Nee, maar daar heb je gelijk in, want ik zou zelf ook niet met Theo op stap willen. Plop en Theo is in één keer. Sinterklaas. Je hebt je hele pak aan. Ik zie ook dat je een e-mail in je hand hebt. Uh, wat staat erop? Wat ik moet je doen? E of zo... Ja, Wacht even, ik zeg je, maar je moet natuurlijk u zeggen. Nou, Ja, de normen en waarden van tegenwoordig zijn dan een beetje naar de donder toe. Hè? Maar dat zijn de PVV ook al, maar ja. ja, die moeten meer op zichzelf letten volgens mij voordat ze dat gaan roepen, ja, dat maar dat is een hele andere discussie, Sinterklaas. Daar nee, dan, dan beginnen we ook niet aan, want dan kunnen we hier vanavond nog zitten. Nee, we gaan naar het reisbureau en in het reisbureau er, eh, moeten we enkele secretaresses eh, toespreken. Zo, inmiddels zijn we aangekomen bij het reisbureau. Hoeveel, ja. hoeveel dagen bent u nou onderweg eigenlijk? Ik ben nu eh, een dag of veertien onderweg. Daar plan ik het hele jaar voor in. Hè. Maar wat is dat dan, dat gevoel maar om daar vrij voor te nemen? Je doet het voor jezelf, maar de liefde en de plezier wat je terugkrijgt... Ja, daar heb je dat dan gewoon voor over. Daar neem je die dagen gewoon voor op een beetje hetzelfde als je uitkijkt naar een zomervakantie of een skivakantie. Het is het voorbereiden van je vakantie, ja. Hallo, oh. goed zo. Hoe gaat het met u? Dat is degene die Sinterklaas even besteld heeft. Oh. Ja, gevraagd heeft om te komen natuurlijk. Bestellen doen we niet bij Sinterklaas. Maar hij moet er wel iets voor betalen. Ja, jawel. Dan willen wij als Nederlanders gelijk weten hoeveel. <laughs> Mag ik dat vertellen, Sint? Ja, tuurlijk. 50 euro. Als oh, dus koop je Sinterklaas 50 euro? Ach, ja, maar voor dat goede doel, wat voor onze vereniging is... elke euro is meegenomen, moet je me rekenen. Sinterklaas, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal in de Sinterklaas is eventjes onverwachts hier bij jullie lands gekomen. Karin, kom eens eventjes hierheen. Met Sinterklaas op schoot, hè? Ja, zo. Ja, dat wil Sinterklaas wel. Karin, Sinterklaas is ook heel tevreden over jou. Oh, nou, geweldig. Want je werkt je uit de naad, ja. heb ik gehoord. Letterlijk, hè? Broekenbond, ja. Zodat die... Eh, ja, dat vind ik toch helemaal niet. Mooi. Sinterklaasje, da, da, da, da, da. Zo, Sinterklaas! Dit zijn ja. natuurlijk wel de leuke dingetjes in, met allemaal vrouwen. Hele mooie vrouwen en ook nog volwassen. Dus je hoeft je eigen niet in te houden. Dus dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Hè? Je moet een beetje opletten, uw snor. Gaat die een beetje zakken? Ja, van lijmen op Sinterklaas. Zo, zo. zo dan beter. Ja, zo is het beter. Het is best wel improviseren ook, hè? Als je zo hier binnenkomt. Ja, je moet het maar proberen aan elkaar te kletsen. Dus een half uur lang. Ja, ja ze dit... zitten niet te wachten op een Sinti een slap verhaal. Is, nee, nee, nee, nee, dan ze beslist niet te wachten. Het is wel leuk, hè? Gezellig zo een beetje. Als je overal binnenkomt, iedereen is blij. Op straat nee, nee, nee. word je aangesproken. Het is prachtig, dit. En dan gaat Sinterklaas weer weg naar de volgende klant. En het is nog lucratief ook. Want ze doen er zoveel, de vereniging. De scoutingclub in Arnhem, ze halen met al die Sinterklaas en Piet... tussen de 10.000 en 13.000 euro op. En daarnaast, het is nog gezellig ook. Iedereen is vrolijk, ze zwaaien. En uh, ja, als ik wat ouder ben, misschien dat ik een pakje ooit ook een keer aan ga trekken. Net zoals mijn oom.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 België, EO Technology. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd... hashtag durf te vragen achter. Iedere dag pikken wij er eentje uit en die beantwoorden we hier in BNN Today. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Siewert vraagt... hoe zou het zijn afgelopen met de presentatrices van Belspelletjes? Wat doen die tegenwoordig? Hashtag durf te vragen. Nou, uh, ik ben Gigi Raffelli en ik heb inderdaad een tijd geleden, alweer bijna uh, vier jaar geleden, wel studies gepresenteerd. En vervolgens ben ik uh, gaan acteren bij Goede Tijden Tegen Tijden, waar ik nog steeds in speel als de uh, goldigger Lorena, de Gold digger met een hart. En daarnaast uh, heb ik mijn eerste film net gedaan die in, uh, op 13 februari uitkomt. Uh, die heet Zon Bibi. En de andere meiden, ja, ik weet dat eentje weer is gaan studeren, journalistiek. de Spiek, uh, en een ander, Wietske die heeft nog een programma gepresenteerd voor RTL 5. Wipeout heet dat. En uh, de rest, uh, dat weet ik niet. Maar ik weet alleen dat ze er eentjes gaan studeren. Een ander is een leraaropleiding gevolgd. En uh, Wietske is nogal actief voor de televisie. Hashtag durft te vragen. Gigi Ravelli, het schatje van uh, iedereen hier. Luc oh, gaat helemaal nou blauw zijn. Zometeen Luc. Ik ben de laatste keer op rij met Luc, daarna is het klaar. En Erwin Wennemars, we hebben het over Job Kienhuis, die een fantastische prestatie heeft neergezet met zwemmen, die gaat naar een Olympische spelen. En Emiel Roemer, na het nieuws.